11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De politiemensen die vorig jaar een file op de A2 creëerden... om een benzinedief te stoppen, worden niet vervolgd. De benzinedief reed bij Abkoude in op de file en botste daarbij op een auto. De bestuurder van die auto kwam om het leven. De officier van justitie. Die politieambtenaar heeft uh, zijn werk gedaan in zeer hectische omstandigheden. Dat is eigen aan zo'n achtervolging. Uh, heeft naar eer en geweten beslissingen genomen heeft uiteindelijk besloten om een file te creëren. En wij vinden dat middel uh, te zwaar en niet passend in die situatie. Achteraf oordelend. Maar hij heeft dat moeten doen in hele hectische omstandigheden... terwijl hij geen enkel beleid of richtlijn had waarop hij kon terugvallen. De politiemensen die de benzinedieven achtervolgden... hebben ook volgens justitie wel goed gehandeld... en worden daarom ook niet vervolgd. Het plan van VVD-leider Rutte om alle werkenden een bonus te geven... is kritisch ontvangen. Rutte wil werkenden vanaf 2014 een belastingvoordeel... van enkele honderden euro's geven. D66-leider Pechtold zegt dat Rutte voor Sinterklaas speelt... en ongedekte checks uitgeeft. bvd leider Samsom spreekt van een valse start... van Rutte's verkiezingsprogramma. Rutte legt die kritiek naast zich neer. Volgens hem blijkt uit het VVD-verkiezingsprogramma... dat zijn plan haalbaar is. Voor bijna 3 miljoen ambtenaren dreigt een forse korting van de pensioenen. In een interne notitie van Pensioenfonds ABP staat dat als er niets verandert... de pensioenen de komende twee jaar misschien met 15 moeten worden verlaagd. In het slechtste geval moeten gepensioneerde ambtenaren... daardoor mogelijk 100 euro per maand inleveren. Werkende ambtenaren bouwen minder pensioen op. De dreigende korting is volgens het ABP een gevolg van de lage rente... waarmee de pensioenfondsen hun reserves moeten berekenen. Mogelijk wordt die rekenmethode aangepast. Maar het ministerie van Sociale Zaken waarschuwt... dat zo'n aanpassing voor veel fondsen niet voldoende zal zijn... om kortingen te voorkomen. De overslag in de havens van Rotterdam is afgelopen half jaar met 3,2 gegroeid... vergeleken met een jaar eerder. De haven profiteerde vooral van de overslag van olie en van olieproducten. Die stegen met 10 en 14 procent. Het Rotterdamse havenbedrijf is blij en zegt dat de groei iets boven verwachting is. En ook voor het komend half jaar is het havenbedrijf positief. Directeur Hans Smits. We hebben gezien het eerste half jaar, en ik verwacht dat dat doorzet... dat de uitvoer vanuit Europa van goederen in containers naar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 ANUB verkeersinformatie viel op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... bij Buntschoten, 2 kilometer door een ongeluk... en door werkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os... 3 kilometer voor het knooppunt E-wijk. Er is uh, een lading verloren op uh, de A59 vanuit Syrixzee naar Den Bosch... en daarom staat er bij Den Bosch Centrum 2 kilometer file... en is de rechter ook dicht. Plus Magazine, het grootste maanblad van Nederland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 Degids.fm Met de Borna Plekkenhorst. Goedemorgen. Het is een gevoelig onderwerp. De vergelijking tussen populistische partijen nu en de opkomst van het fascisme in de jaren 30 van de vorige eeuw. Maar historicus Rob Hartmans buigt zich daar wel degelijk over in zijn boek Vijandige Broeders. Vooral omdat hij vindt dat er voor met name socialistische partijen lessen zijn te trekken uit dat verleden. Ik praat zo meteen met hem. Wat doet een centrum voor verslavingszorg in een koffieshop? En Lennart Cohen is in Nederland. Maar als u daar geen getuige van kunt zijn, is er komende zondag de documentaire Halleluja, Lennart Cohen is terug. Wat maakt de Canadese zanger zo geliefd en toch ook verguist? Muziekredacteur Botte Jellema zocht het uit. En voor een kijkje door de camera. Surf naar begids.fm. SP voorman Emiel Roemer heeft een kettingzaag in zijn handen. Hij glimlacht en hij zit ook. Heel erg onder het bloed. Ik verzin het niet zelf, het is wat op een poster staat... die morgen bij Zakenblad Quote wordt weggegeven. Kritiek was er direct, maar hoe nieuw zijn dit soort affiches eigenlijk? En hoe staat het ervoor met de reguliere campagneposters? Ik vraag het aan Gerrit Voerman. Hij is directeur van het documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen... en ook nog schrijver van een boek over campagneposters. Goedemorgen, meneer Voerman. Goedemorgen. Heeft u hem al gezien, die quoteposter? Uh, in de krant. Ik geloof dat die morgen pas in de winkel ligt, ja. dus we moeten nog even wachten. Ja, nou, dat klopt een beetje wat ik zeg. Een grote kettingzaag, glimlacht, zit ja. onder het bloed. Met de tekst ook nog, uh, als, als Roemer in het torentje komt, verhuizen wij naar Zwitserland. Ja. Ja, is, is het nieuws, zo'n heftige anticampagne? Mm, ja en nee. Ik, deze is wel heel uh, extreem. En dat komt natuurlijk ook uit een, uh, uit een uh, bijzondere hoek, uh, namelijk het, uh, het tijdschrift Quote. In de jaren tachtig, toen, toen waren er allerlei actiegroepen en sociale bewegingen die zich tegen misstanden in de samenleving verzetten. Zoals dus het de kraken tegen de woningnood. Of het sluiten van, uh, van kerncentrales of tegen de bewapening. En toen daar had je heel veel affiches waar ook, ook politici werden afgebeeld. Uh, niet altijd uh, op hun fraaiste uh, om, uh, om het punt van zo'n actiegroep duidelijk te maken. Maar dat is eigenlijk zo in de jaren negentig uh, en de afgelopen tien jaar is dat een beetje verdwenen. En, uh, uh, en dit is toch wel weer een, een uitgesproken tegen die, uh, ja, die eigenlijk toch lang uh, niet meer is gezien. Is het ook een beetje de tendens wat we misschien wel vaker gaan zien? Nou... Uh, dit is maar één, hè? dus dat, ja. dat gaat een beetje snel. Uh, het zou kunnen. Uh, deze maakt wel veel uh, uh, stemmen los, dus in die zin is het voor quote wel gelukt. Uh, maar de vraag is of dat vaker gaat gebeuren of dat dan nog zulke grote effecten heeft. En hoe moet je hier nu als SP mee omgaan? Nou, ik denk dat ze we dat wel goed doen. Gewoon niet al te veel aandacht aan, uh, aan schenken. Kijk, als ze moedig zouden gaan doen of een, uh, een uh, kort geding of wat dan ook aanspannen uh, tegen publicatie of zo, dan, ja, dan wordt het alleen maar groter. Dus je kunt beter, als je dit niet bevalt, uh, gewoon maar in je mond houden. Of zoals Roemer zelf zei, in de campagne is alles geoorloofd, maar niet alles nuttig. Nee, uh, ja, ik vind het, als je het ziet, het ziet er bepaald uh, onsmakelijk uit. En uh, het lijkt er gewoon op dat uh, Quote uh, met zo'n affiche graag wat publiciteit wil halen voor een uh, volgende nummer. Mag het ook zomaar, overigens, jouw afbeelding gebruiken in zo'n horrorachtig beeld? Nou, ja, dat is een beetje een ingewikkelde vraag. Maar uh, het gaat natuurlijk wel om publieke personen en uh, die moeten we, de rechter vindt wel dat die tegen een stootje zouden moeten kunnen. Het past misschien ook wel bij uh, het huidige klimaat natuurlijk om elkaar zwart te maken en uh, de polarisering die er ook is. Ja, maar het komt natuurlijk wel uit een hoek die uh, niet uh, echt politiek is. Hè? Quote is geen, uh, geen, ja. geen politieke partij, het is een zakenblad. Uh, ze zijn bang dat uh, wanneer Roemer aan de macht komt, uh, dat het helemaal mis zal gaan met Nederland. En uh, zij al, uh, ze zullen dan in Zwitserland vertrekken. Ja. Ik ben benieuwd of dat echt gaat gebeuren. Maar uh, het is dus geen uh, politiek affiche in de zin van... Uh, uh, maatschappelijke uh, actiegroep of een politieke partij die, uh, die zich kant tegen uh, andere partijen en politici. Los los van deze uh, die quote nu uh, zeg maar verspreid vanaf morgen de andere campagneposters. Wat valt u dan op? Nou ja, dat ze uitgesproken saai zijn. En ja. uh, Het is ook wel opvallend natuurlijk dat zo'n affiche van Quote, uh, die trekt meteen alle aandacht. Maar uh, veel meer dan alle uh, affiches van uh, de andere partijen bij elkaar. Want dat zijn toch meer verplichte nummers. Daar staat uh, de kop van de lijsttrekker op met vaak een tamelijk weinig zeggende leus. En dat is het. En dat is eigenlijk al 20, 30 jaar zo. Dus in die zin is er niet veel nieuws onder de zon. Is dat niet bijzonder dat dat nooit is veranderd? Want ik heb ze ook bekeken en ik vond ze ook uitgesproken saai en niet direct oproepend om nou heel... Ja, vol, vol vuur naar die stembus te gaan. Nou ja, het, het is misschien zo dat, dat partijen er ook al wat minder uh, uh, aandacht aan besteden. Kijk, het, het is wel in lijn met het feit dat uh, partijen vooral door die lijsttrekkers gekend worden. Op televisie zie je veel lijsttrekkers en dan is het natuurlijk handig om daar met je poster uh, op aan te sluiten. Aan de andere kant zie je die posters steeds minder in het uh, straatbeeld. Uh, ze zijn eigenlijk verbannen naar de, de, naar de borden die gemeentes uh, plaatsen uh, in de aanloop naar de verkiezingen. En er zijn allemaal heel weinig mensen die zo'n poster uh, ophangen. Dus de rol van de poster wordt steeds marginaler. Ja, sterker nog, uh, er zijn zelfs tegenwoordig digitale borden waar je ja. niet eens meer op kan plakken... maar waar ze gewoon ingefreesd zijn. Ja, nou ja, dat is kant natuurlijk Kant en klaar. Een, ja, dus dan, dan mag niet meer overheen geplakt worden. Dus zeg maar de charme, de romantiek van de campagne... dat er met een, uh, met een kwast en een, uh, en een verfpot uh, of een lijmpot... Uh, borden wordt gegaan om er ook weer overheen te plakken en de, en, en de ruzietjes die daarbij horen, dat is dan ook uh, helemaal tot het verleden. Als u mocht maken, hoe zou het uh, ideale campagne-affiche er dan uitzien? Ah, dat is een uh, moeilijke vraag. Uh, ik denk dat je uh, iets moet, uh, moet voor iets moet kiezen wat, wat ook de identiteit van de partij uh, tot uitdrukking brengt. Uh, en dat, dat, dat gebeurt op deze affiches niet. Uh, er zijn in het verleden wel goede affiches geweest die, die, uit, die aangaven waar het de partij om ging. Bijvoorbeeld uh, in de jaren 80 uh, laat Lubbers aan kawei afmaken. Dat was na het eerste kabinet Lubbers, dat van 82 tot 86 had geregeerd. En dat affiche gaf precies aan wat het CDA wilde. Het kabinet Lubbers, het beleid van Lubbers moest worden voortgezet. En dat is al een, een voorbeeld van een affiche die, die heel geslaagd is. Maar tegelijkertijd behoorlijk saai, want. Uh, opnieuw een affiche met het hoofd van de lijsttrekker. Maar wel met een spreuk, een motto erbij... Uh, die uh, de, de essentie van uh, de boodschap van het CDA... Uh, perfect uh, tot uitdrukking bracht. U mag er nog even over nadenken dan misschien ook wel, toch? Dank u wel. Ja, Gerrit Voerman van het documentatiecentrum voor Politieke Partijen. En ook schrijver van een boek over campagneposters. Hartelijk dank. Graag gedaan. De Gids. Als Mozes niet naar de berg komt, dan gaat de berg maar naar Mozes. Dat is zo'n beetje de gedachte achter het idee van de verslavingszorg in Utrecht... om wekelijks kantoor te houden in een koffieshop. Elke dinsdagmiddag proberen mensen van het centrum Malibaan en de GGD... om zo direct in contact te komen met probleemgebruikers van softdrugs. En volgens het centrum is dat voor het eerst dat dit zo structureel gebeurt. Verslaggever Jan Peels schoof gistermiddag ook aan in de koffieshop in de Voorstraat... en hij trof daar zijn naamgenoot Jan, die al heel lang bloot... Ik, ben, ik, ben nou, ik word 49. Ik heb het nou wel, mijn leven is nu stabiel. Maar ja, ik heb ook wel minder stabiele periodes gehad. En dan weet ik ook dat dingen kunnen gaan. Ik bedoel, als je, ja, je hebt wel eens dat het wat, dat het, dat dingen die je van het leven verwachten dat het allemaal wat minder gaat. En dat je te veel gebloot, zeker een aantal jaren, zo'n bestaantje gehad en in de horeca werken. Wat gebeurt er dan? Nou ja, goed, je wordt wel slordiger met je post. Je zet je auto uh, toch nog een keer op die plek neer waar je al twee keer een bekeuring hebt gehad. En dan moet je betalen, maar goed, als je die envelop niet openmaakt, dan moet je hem twee keer betalen. En... Als je dan ook nog 3.500 euro moet betalen omdat je er een jaar langer over gedaan hebt dat je afstudeerde, Ja, dan heb je echt vet probleem, weet je wel. Dus uh, nou ja, daarom goed uh, dat de hulp op de plek komt uh, waar het mis kan gaan. Zo hoort het. Als we het spreekuur draaien op de dinsdag, tussen twee en vier, hebben we altijd één tafel die gereserveerd staat. En uh, op die tafel leggen we dan uh, verschillende folder materialen. En uh, over allerlei, allerlei soorten middelen. En leggen we ook wat gadgets neer. En die gadgets uh, zijn onder andere aanstekers... Uh, Pepermuntjes. Aanstekers, toepasselijk. Ja, toepasselijk. Hè? Mensen zeggen nog wel zo, wat raad dat jullie aanstekers uitdelen. Maar goed, mensen blowen toch wel. En we hebben er een link op naar de website, dus uh, mensen kunnen op de website morgen wat informatie vinden. Paula Schuts is van het uh, centrum Manibaan, het centrum voor verslavingszorg in Utrecht. En hier uh, wekelijks te vinden, dat werkt beter dan de probleemgebruikers naar jullie kantoor te laten komen? Ja, dat klopt. Want uh, de drempel is vaak erg hoog voor de, voor de mensen om uh, naar ons toe te stappen. Dan moeten ze toch zelf uh, een afspraak maken naar het kantoor toe. Komen. En mensen herkennen natuurlijk van zichzelf niet dat ze probleemgebruiker zijn. Ook dat, dus dat is ook. Hè, wij zitten hier ook om uh, wel met hun in gesprek te gaan over hun gebruik en eventueel wel de verslaving te herkennen. En uh, de stap daarna kan zijn dat iemand uh, op een gegeven moment wel in staat is om uh, nou ja, wel die afspraak te maken met uh, de verslavingszorg. Nou, en dan zit je hier aan je tafeltje en dan kijk je om je heen. Hoe, hoe herken je een probleemgebruiker? Uh, ja, die is lastig te herkennen. Um, je kan nou niet echt uiterlijke kenmerken opnoemen. Ik denk iedereen kan een probleemgebruiker zijn. Je kan er nog zo verzorgd en uh, uh, uh, netjes uitzien. Maar je kan wel een probleem hebben. Uh, ik denk als, je, als jij dagelijks gebruikt uh, en daarnaast um, op allerlei leefgebieden al, uh, problemen hebt. En uh, daar moeilijk mee om kan gaan. Ik zeg altijd als, um, als, het, als je, niet meer jij de verslaving gebruikt, maar de verslaving jou gebruikt. zeg maar, Of jou in, in, in zijn macht heeft. dan. Uh, dan moet je kijken wat er aan de hand is. Als je niet meer zonder het middel kan om de dag door te komen... Ja. Dan, uh, dan heb dan je een, een probleem. We kijken om ons heen, er zitten een man of twintig, dertig binnen vanmiddag. Nou, het is moeilijk te herkennen natuurlijk wie een probleem gebruikt is... maar wat voor problemen hebben ze dan? Ja, mensen kunnen problemen hebben op allerlei uh, gebieden. Dat kan zijn met financiën, schulden, geen uitkering, geen inkomen... geen werk, geen woonplek, dakloos zijn. Uh, jongeren die bij hun ouders het huis uitgezet zijn... Uh, nou ja, dan, en dan toch gaan blowen om die problemen te, te vergeten. Hè? Ik gebruik het eigenlijk vaak als medicijn en als verzachtend middel. En is het jullie hulp dan juist om uit die problemen te komen of van het blowen af te komen? Wat als een soort uitvlucht hè, werkt? Ik denk dat het een combinatie uh, moet zijn om uh, hè, mensen van de problemen af te helpen. En vaak is het zo als je de problemen al uh, wat, wat vermindert dat het gebruik vaak ook minder wordt. Nou zoeken jullie mensen echt letterlijk op. Waarom is dat niet eerder gedaan? Ja, dat, dat, is, dat is een vraag die, waar ik ook niet het antwoord op weet. Het, het veldwerk bestaat al heel lang. Ja, maar echt in de koffieshop mensen opzoeken. Uh, de, waar probleemgebruikers natuurlijk als eerste komen. Ja, en het is ook, in het verleden is het ook door veldwerkers van Centrum Malibaan uh, gedaan. Ja, maar niet zo structureel elke week. Nee, het was inderdaad minder structureel. Het was meer uh, binnenlopen, een praatje maken. En nu hebben we er inderdaad iets structureels van gemaakt. Ook omdat uh, ja, dat, dat er, dat er echt een specifieke vraag komt van, uh, van de eigenaar van deze koffieshop. Rob, bedrijfsleider van, van deze coffeeshop. Waarom wilde je dit in, in, je, ja, in je zaak hebben? Nou, gewoon om eens een keer in een wat positieve daglicht te komen te staan. Het is tegenwoordig alleen maar negatieve publiciteit over de coffeeshop. En ja... Ook drempelverlagend uh, had ik het idee. Ja, maar het gaat natuurlijk om probleemgebruikers te helpen. Die kwamen ons, hier ook. Er werd ons mij gevraagd, van, nou, wat, wat doen jullie daaraan aan de probleemgebruikers? Ja. Wij hebben het ook heel druk natuurlijk. En dus ja, waarom komen jullie niet bij ons zitten? Dus, de, dat werkt drempelverlagend. En, uh, wat, uh, wat hebben wij daaraan als iemand helemaal inderdaad zou ontsporen? En, uh, dat, dat, dat heeft voor ons ook geen voordeel natuurlijk... Het liever dat iedereen een leuke baan heeft en wat geld verdient. Dan kan hij ook nog, heeft geld voor een zakje wiet. Dan, ja, daar zijn we allemaal. Daar ben ik ook bij gebaat, eerlijk gezegd. Natuurlijk, als iemand ontspoort en niet meer kan werken en in een uitkeringstraject belandt. Ja, dat is, dat is voor ons ook niet leuk. tenminste, het is niet leuk om te zien. En het leest is voor ons ook, ja, waarom zou je, dat wil je toch voor niemand? Kan je dat wel eens tegen? Nou ja, je hebt natuurlijk zat mensen die, die niet werken en een joint gaan zitten roken. Maar ja, of dat nou puur komt door, door, door het, het blowen wat mensen doen. Je hebt ook zat mensen die thuis zitten en niet willen werken... en met een kistje bier zitten s ochtends om negen uur. Ja. Ik denk dat het ook wel goed is om te benoemen... dat inderdaad een heel groot gedeelte van de mensen die in de koffieshop komen... zijn gewoon recreatief gebruikers en hè, daar is verder niks mee in de hand. Maar dat gedeelte wat er inderdaad tussen zit, die wel... Uh, problemen heeft op meerdere uh, gebieden, dat je die wel bereikt en dat je daar wel uh, uh, hulp kan aanbieden. En vaak voor die groep is het ook inderdaad de drempel heel hoog om uh, zelf naar de hulpverlening toe te stappen. Ja, want Dat, dat was inderdaad wat jij ook dacht hè? Ja, dat is de, de, hoe noem je dat? Mozes niet naar de berg komt, dan brengen we de bergen naar Mozes toe. Dat was het idee erachter. Ja, en dat werkt ook. Ja, dat werkt zeker. Je ziet gewoon, uh, ja, je ziet de resultaten. En die zijn? En die zijn dat we, dat we een hoop mensen bereiken... en dat we goede gesprekken met ze aangaan... en dat we ze ook uh, kunnen, uh, eventueel kunnen toeleiden naar de juiste zorg. Zij, Paula Schut, zij is veldwerker verslavingszorg... van het centrum Malibaan in Utrecht. En het Spreekuur voor de probleemgebruikers... is elke dinsdagmiddag tussen 2 en 4 in de koffieshop... aan de voorstraat nummer 81 in Utrecht. Deze hit van Siel, zo weer 20 jaar oud, crazy. En is een bijzondere versie hoor, de akoestische.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 Crazy, crazy, crazy. Yeah, yeah. Oh, wow, yeah. Met dreadlocks nog toen seal te zien, ook op, uh, in de clip op onze website. Daar stopt een trein midden in de heide tussen Zwol en Dedemsvaart. En uit die trein stappen honderd werkeloten die telkens voor twee weken naar de werkverschaffing gaan. Dat wil zeggen, ze worden, zij het dan tijdelijk, onttrokken aan het demoraliserend niets doen. Ze zullen meer ontvangen dan wanneer ze steun trekken. En ze zullen gedurende die tijd wellicht beter gevoed worden dan thuis. Een geestelijke en tegelijk lichamelijke opfrissing dus. Een stukje uit het Polygoonjournaal over de crisis in de jaren 30 van de vorige eeuw. Die crisis leidde tot de opkomst van Hitlers Nationaal socialisten. Hoe gingen politieke partijen daar toen mee om? Historicus Rob Hartmans schreef er een boek over en het heet Vijandige Broeders, vraagteken. Hij onderzocht hoe de sociaaldemocraten reageerden op de nazi's. Goedemorgen, meneer Hartmans. Goedemorgen. De Sociaaldemocraten en de Nationaal Socialisten visten eigenlijk in dezelfde vijver. De werkloze arbeiders. Waren zij die vijandige broeders? Uh, de de sociaaldemocraten en de fascisten, de nationaalsocialisten van toen. Um, nou. Ze visten inderdaad in dezelfde vijf. dat waren niet alleen de werkloze arbeiders. Ze probeerden uiteraard een zo groot mogelijk deel van het electoraat uh, te krijgen. En de sociaaldemocraten hadden een probleem. Die hebben eigenlijk heel lang gedacht dat uh, zij hadden zo'n ontzettend uh, goed programma. Daar kon eigenlijk niemand mee, eens, uh, niemand mee oneens zijn. En ze wilden een rationele inrichting van de samenleving. Zo rechtvaardig mogelijk verdeling. Iedereen gelijke kansen. Nou, welk zinvol, verstandig mens kan daar nou tegen zijn? Ja, Tenzij je heel veel te verliezen hebt daarbij. Maar goed, die kleine kliek, uh, dat was dan de tegenstander. ze zitten in geramd, feite, dachten ze. Ze zitten geramd. Dus uh, ze hebben heel lang ook gedacht dat uh, met de invoering van het algemeen kiesrecht. ze automatisch een meerderheid uh, zouden krijgen. En dat bleek dus uh, na 1918 uh, niet het uh, geval. En ze stagneerden. Ze dus bleken iets minder dan een kwart van de stemmen te blijven steken. En. Uh, met uh, het uitbreken van de crisis uh, komt daar ook in Nederland... Uh, het nationaalsocialisme, het fascisme opzetten. En dat blijkt in één een, een concurrent. En in 1935, waar dit fragment geloof ik uit is... haalt die uh, NSB uh, uh, bijna 8% van de stemmen bij de statenverkiezingen. En... Uh, wat ook zo is, want die uh, fascisten, en in Duitsland was dat al gebeurd... die weten ook groepen uh, aan te spreken die die sociaaldemocraten niet kunnen bereiken. Namelijk de middengroepen, die voelden zich er helemaal niet thuis bij de SDAP. De jongeren? Uh, de jeugd uh, voor een deel, uh, mensen op het platteland. En daar, uh, die, die waren ook niet erg geneigd om op die SDAP te gaan stemmen. Dus er ontstond uh, binnen die partij wel uh, het uh, gevoel van... Hey, we moeten wat doen. Dus we bereiken allerlei groepen niet. En wat heeft dat te maken met uh, onze politiek, onze kon ideologie? konden ze überhaupt. Nou, dat, dat was heel lastig want ze zaten niet in de regering, ze zaten wel in een hele hoop plaatsen in het uh, gemeentebestuur, waar ze heel veel deden om omstandigheden zo goed mogelijk te maken. Maar uh, ja, in de politiek, omdat ze uh, een revolutionair imago hadden... dat ze een heleboel omver zouden werpen... wat in 1918, waar Toelstra ook mee gedreigd had... hielden die andere partijen... Zoals de liberalen en de christelijke partijen... die hielden ze buiten het boven. Dus Ze stonden ook de hele tijd ernaast. Dus ze, ze konden niet zo heel veel doen. Maar op grond van hun uh, ideologie... Uh, konden ze ook niet zoveel doen aan de economische crisis. Want ja, dat moest volgens het Marxisme ook gewoon uitzieken. Dat zou eigenlijk vanzelf wel tot de revolutie... En of tot een vorm van socialisme leiden. Kortom, men zat wellicht een beetje vast ook gewoon. Men zat vast, men zat in een, uh, in een crisis. Uh, ze waren ongelooflijk geschrokken wat er in, uh, uh, op 30 januari 1933... in Duitsland gebeurde, dat de nationaal-socialisten daar aan de macht kwamen. Nou, Er speelden nog allerlei politieke problemen in Nederland een rol... Uh, uh, ze verloren bij de verkiezingen in april. En toen kwam er uh, ruimte voor nieuwe ideeën. En sommige van die ideeën die waren al wat langer uh, uh, werden door sommige mensen al langer uh, verkondigd. En er waren dus een aantal sociaaldemocraten die zeiden van. kijk. Wij hebben bepaalde groepen in de kou laten staan. We hebben onbetaalde rekeningen We hebben de middengroepen niks te bieden. We hebben plattelandsbewoners weinig te bieden. De jeugd loopt voor een deel weg. Uh, de gelovige arbeiders die willen ons niet, want wij zijn te antikliricaal. En uh, dat soort dingen. Dus. Uh, en omdat dat in Duitsland eigenlijk precies hetzelfde was gebeurd met de sociaaldemocraten. democraten daar, daar was het nationaal-socialisme zo groot geworden, ook door andere factoren. Maar ook door het feit dat de sociaaldemocraten daar mensen min of meer in de kou hadden laten staan. Hadden, ze, hadden sommigen, dat moet hier niet weer gebeuren. Dus wij moeten proberen die, uh, ja, die ideologie, die politiek die we voorstaan. die moeten we herformuleren. We moeten met een nieuw... En dan zie je in een paar jaar tijd wordt het, uh, worden die beginselen uh, veranderd. Komt een nieuw beginselprogramma. Uh, ze gaan om de crisis te bestrijden. Uh, een soort Keynesiaanse politiek voeren. Die je mag ingrijpen? Van... Hey, de, de overheid economie. moet ingrijpen. Ja. Dat is het plan van de arbeid. Dat komt ook in 1935. En dat is een breuk ook met het oude Marxistische denken. En uh, zo zie je in. Er ontstaat door, die opkomst, door de crisis en door dat, vooral door de opkomst van nationaal socialisme een soort druk, een soort snelkookpan... waarin allerlei ideeën die al langer sluimeren... maar die geen gehoor vonden, nu ineen geaccepteerd worden. En dan zie je dat heel snel uh, veranderen. Nu maak ik een heel grote stap ja. voorwaarts na, naar uh, eigenlijk twee jaar geleden... Uh, toen PVV-Kamerlid Martin Bosma een boek schreef... waarin hij de sociaaldemocraten gewoon vergelijkt met de nationaal Socialisten. en zegt, Hitler was een socialist... Ja, dat. dat uh, u dat... zegt dan weer in het boek, dat klopt niet helemaal. Heeft u expres dit boek dan ook geschreven om dat weer te ontkrachten? Nou, uh, ik, ik had er een aantal redenen. Eén vond ik dat het verhaal van de jaren dertig nooit goed verteld was. En, maar dat had uh, op een andere tijdsop ook gekund... Uh, ik vond wel dat het met name door uh, Bosma weer een zekere actualiteitswaarde had gehad. En eigenlijk wat Bosma deed, dat was het. Uh, uh, hij maakte een karikatuur van, van een boek van, van J.A. van Doorn. wat drie jaar daarvoor in 2007 was uh, verschenen. En uh, daarin zei uh, Van Doorn: de Duitse Sociaaldemocraten waren de belangrijkste verantwoordelijke voor het aan de macht kwamen van Hitler. B. Hitler heeft van het socialisme meer verwezenlijkt dan de sociaaldemocraten. Nou, het probleem is, dat boek was al een karikatuur... Ik... Ja, dat, dat voert heel ver om uit te leggen waarom dat boek niet klopt. Ik had een grote bewondering van Van Hoorn... maar dit is met afstand zijn slechtste boek. Bosma verergert het nog wat. En die karikatuur, die was Bosma helemaal plat. En, uh, dus ik denk van... Ja, je kan zeggen van wat maak je druk om wat iemand als Bosma zegt. Maar in de Nederlandse uh, politiek is het afgelopen jaren... op een gegeven moment een beetje gewoond geworden... om maar wat te roepen zonder dat echt te onderbouwen. Ik denk van ja, soms moet je dingen wel serieus nemen... en soms moet je dus wel zeggen van... Nou, het zit toch even anders en dat uh, proberen uit te leggen. Daar zal niet iedereen naar luisteren, maar goed. Maar, bijzonder in uw, <grijg> uw boek is wel dat u zegt ook... ja, Hitler's nationaalsocialisten kan je misschien wel vergelijken... met de populisten van nu, bijvoorbeeld met de PVV. Dat is ook een gewaagde vergelijking. Dat is een gewaagde vergelijking. Ik ben daar ook, uh, laat ik meteen voor opstellen... ik ben niet geneigd om uh, de PVV fascistisch te noemen... of Wilders of Bosma, fascist. Alleen, uh, ik denk dat er iets anders aan de hand is... Uh, het fascisme uh, en het nationaalsocialisme... dat was een typische manifestatie in een van een bepaalde ontwikkeling... in de maatschappij, een bepaalde stroming in de maatschappij. En dat nam in de jaren 20 en 30 de vorm aan van het fascisme... zoals we kennen met uniformen, vaandels, marcheren, knokploegen... en dat soort dingen. Die ontwikkeling was al veel langer gaande. Al. Die begon in de 19e eeuw met de opkomst van de industriële rev revolutie... Uh, uh, er ontstond een moderne samenleving waar alles continu veranderde. Alle dingen die eeuwenlang hetzelfde waren gebleven... die werden op de helling gezet. Traditionele sociale verbanden. Vielen mensen uh, liepen weg bij de kerk. Uh, daar vo voelden ze zich niet meer thuis. Uh, een hele hoop mensen, uh, een groot deel van de mensen... die kon goed meekomen in die moderne samenleving. Die profiteerden ervan. En, uh, maar je had ook mensen die buiten de boot vielen. Of mensen die het gevoel hadden dat belangrijke waarden uit de traditioneel samenleving ook verdwenen. Zoals het nu bijvoorbeeld ook gebeurt. Zoals dat Mensen nu van uh, buiten ook de en je, je Een belangrijk kenmerk van die moderne samenleving is het individualisme. Iedereen voor zich. En, uh, succes is een keuze. Als je maar hard genoeg werkt, dan kom je er wel. En dus iedereen die niet voldoet, die heeft dat eigenlijk een beetje aan zichzelf. Die geen succes heeft, heeft dat aan zichzelf te wijten. Uh, nou, dat dat heb je nog steeds. Uh, en uh, in de jaren 20 en 30 waren er uh, politici die gebruik van maakten. dat er sommige mensen echt buiten de boot vielen. en anderen het gevoel hadden dat de samenleving zoals je die wilde zien. Uh, niet. Uh, dat die verdween. Maar doet de PVV dat nu ook in uw ogen? Uh, ja. Uh, hoe het? Er zijn mensen met problemen in Nederland. Sommige mensen gaan het in economisch en sociaal opzicht niet zo heel, uh, heel goed. Maar die ellende is lang niet te vergelijken met de jaren 20 en 30. Uh, uh, maar er zijn ook mensen die voelen zich niet meer thuis in die moderne samenleving, die, die het hele idee dat je ergens bij hoort, dat gemeenschap dat verdwijnt, nou dat probeert de PVV met een soort vorm van nationalisme ook een soort, uh, uh, uh, ja, een soort alternatief te bieden. Maar wordt daar genoeg weerwoord tegen gegeven uh, of aangegeven, vindt u? Nou bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid? Ik vind van niet. En ik denk een van de problemen die er is... is dat uh, de, Pvd, de Partij van de Arbeid en eigenlijk de meeste partijen... die zijn heel ver meegegaan in die, dat steeds individualistisch worden. Uh, en uh, vooral het hebben over de rechten die mensen hebben. Veel minder over de plichten, over de persoonlijke ontplooiing. Maar niet zoiets van, ja, je maakt deel uit van een gemeenschap. Van, van, dat moet weer terug. die, die dat oude socialisme probeert een soort. om te gaan met de spanning tussen het individu en de gemeenschap. Van, van je bent niet alleen voor je. Natuurlijk, jij hebt belangrijke rechten. en onvervreemdbare rechten. En uh, jij moet jezelf kunnen ontplooien. Dat is heel belangrijk. Maar tegelijkertijd maak je deel uit van een grote geheel. En dat is met name de sociaaldemocratie helemaal weggeraakt. Uh, en daardoor heeft die ook geen alternatief meer echt op dit moment. Of, oh. Dat komt weer heel moeizaam, zijn ze daarmee bezig. Maar dat vlot nog niet erg. Maar ook de andere partijen. Zouden dat beter moeten We uh, hebben daar niet echt een alternatief. En oh, ja, het alternatief heeft... van de PVV is ja, eigenlijk een beetje leeg en loos. En heel opportunistisch. Want dan zijn het de moslims, dan de Polen. Nu is het de euro. Zijn het zijn de Grieken die het weer gedaan hebben. We hebben nog tot 12 september. Nu heeft ze nu wel wat tips aan de hand gedaan, hè, meneer Hartmans. <lacht> hoe, dat in ieder geval, uh, hoe zich te wapenen, laat ik het zo zeggen. Hartelijk dank. Uw boek Vijandige Broeders is uh, vanaf eind deze week verkrijgbaar. Het komend half uur nog. Dan gaan we voetballen met maar zeven spelers op een heel klein veld. En we kijken naar Lennart Cohen als boeddhist. Dat en meer na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal.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 De agenten die vorig jaar op de A2 een file veroorzaakten om een benzinedief te stoppen, worden niet vervolgd. De diefreep reed bij Abkoude in op de file en botste daarbij op een auto en de bestuurder van die auto kwam om. Er wordt niet vervolgd omdat er geen landelijk beleid is over het creëren van files. Voor bijna 3 miljoen ambtenaren dreigt een forse korting van de pensioenen. In een interne notitie van Pensioenfonds ABP wordt berekend dat als er niets verandert, de pensioenen de komende twee jaar misschien met 15 procent omlaag moeten. En in de Libanese stad Tripoli zijn zeker tien doden gevallen... bij gevechten tussen twee islamitische gemeenschappen. De spanning tussen Soenieten en Alewiten loopt op... door de burgeroorlog in buurland Syrië. Er zijn het vooral Soenieten die strijden tegen de Alewitische president Assad. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB-verkeersinformatie viel op de A59 vanuit Syrikzee naar Den Bosch. Daar is een, een lading met grind en zand verloren. Tussen Den Bosch-West en Den Bosch-Centrum staat 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Dit is de gids.fm met Deborah Bleckenhorst. U weet het zo langzamerhand, bewegen, dat is goed voor je. Maar niet alle sporten kun je ook tot op hoge leeftijd doen. Voetballen bijvoorbeeld. En daarom zijn er 45-plus toernooien. Daar wordt gespeeld met 7 tegen 7, steeds een kwartiertje op een halfveld... en ook nog dan tegen een van de clubs uit de omgeving. Verslaggever Anita van der Hulst bezocht dit voorjaar het 45-plus toernooi... bij sportclub Buitenboys in Almere. Ja, ja, ja. Fred, je en er naar Fred. Jongens, koppen dicht. Ja, ja. Ja, jongens, we gaan nu eventjes beginnen... Met twee reserve. Hoe vinden we ervan? Henk gaat achter. Samen met Vreetje. even. Loekie gaat voor. Met Edje. En Bart even het midden. Samen met Gert. Ja, jongens vergeet niet terug te komen. Hè? Belangrijk. Afgetrapt. Kom jongens, laat het balletje rollen. Fred Schonebeek, u bent coach. Ja. Heeft u nou ook nog een soort van wedstrijdplan in uw hoofd? Nou, dat probeer ik wel. Maar uiteindelijk in het veld gaat het allemaal hun eigen weg. Dat is uh, zit er ingebakken al die jaren. Zijn nog op die bal! Je probeert ze wel te coachen. Van let op, links, rechts, achter je dekken. En mensen horen ze het wel, maar ja. Oké, okay, Martin, voor jou? Je hebt vrijdagavonden, zoals nu, dat zijn dan de toernooiavonden. Je hebt ook vrijdagavonden er worden er getraind... Probeert u ze nou ook nog wel echt een soort van extra techniek bij te brengen? Nee, nee, nee, nee dat lukt niet meer op die leeftijd, techniek. Nee, nee. Buiten, kijk buiten. Oké, okay, goed. Goede redding van de keeper. Dat ja, is netjes, maar dat kan niet wel. Henk Navis, waarom op zo'n klein veldje... Ja, nou, je wordt allemaal wat ouder en dan, dan worden de afstanden wat, wat groter op een groot veld. En op een gegeven moment uh, dan, dan gaat het uh, prikkelen. Je wilt toch blijven voetballen. En dit is eigenlijk een gat in de markt. De KNVB is daarmee begonnen. En uh, we zijn er eens een keer een paar oefenwedstrijdjes hebben we gespeeld. En toen hebben we ons ingeschreven voor de competitie. Het voordeel is dat je ook niet een hele selectie hoeft te hebben. Normaal heb je 11 tegen 11, dan heb je een man of 16, 17 nodig. En met, uh, met 7 tegen 7 uh, dan is dat wat makkelijker te doen. En zeker op deze leeftijd, blessures, uh, dan, uh, dan gaat dat wat makkelijker. En dan, dan is het een hele leuke alternatief voor, voor een heel veldvoetbal. Je hebt er twee. Jongens, Bart, heb er twee. Ah, jongens, kom op, hè. Ai, ai, ai. Ja, dat is jammer. Niet goed opletten, hè. 1-0 tegen. 1-0 tegen, maar komt goed. Wat wel lastig is, je hebt hier geen uh, extra lijnen. Je hebt hier geen strafschopgebied. Nee, klopt. Echt. Gewoon minder spelregels. Ja, klopt. Het is uh, geen buitenspel. Je moet gewoon uh, ingooien. En, ja, het is ja, heel soepel allemaal. Kom op, Ger! Oké, dat staat ook komt goed. 1-1. Keurig. Ja, wat je, wat je ook veel minder hebt is uh, min, minder gezeur. Het is, het is veel sportiever. Het is, uh, Waarom minder gezeur? Nou, je hebt uh, bijvoorbeeld geen, geen grensrechters meer. Dat was altijd een, een, een hot item. Die waren altijd vreselijk partijdig. En het was altijd, altijd gezeur. En, en het zijn allemaal fanatieke mannen. Die willen allemaal nog winnen. En uh, ja. dan is dit wel heel erg relaxed en heel erg ontspannen op deze manier, uh, voetballen. Ja. Knallen. Te mooi. Ja. Ah, oh, jammer. Die had erin gemoeten. moeten? Eigenlijk wel, ja. Het grote thema is genoeg geweest. Henk Navis, dachten jullie niet in het begin zo'n half veld? Net zoals de pupillen, we zijn weer helemaal terug bij af. Ja, ja dat lijkt het wel een beetje op. He. Je wordt ouder en dan ga je weer, word je weer kind. Zo zijn we ooit begonnen allemaal, inderdaad. Nee, nee, dat valt, dat valt roosje mee. Het is gewoon heel erg leuk dit. Ja, nee, absoluut. Ja. Was zo'n groot veld nou echt onderhand te groot voor de mannen? Ja, dat ja, is te groot. Je mag gewoon dat ze niet meer kunnen belopen. Dat, dat merk je echt. En als ze twee keer een weer hebben gelopen, dan uh, was ze buiten adem. Jij moet naar rechts, weer, Jij moet naar rechts, Buiten, kijk, buiten. Oké, okay, goed. Dit zijn clubs die elkaar steeds weer treffen, omdat het ja. toernooien zijn. Het wordt bijna als een grote vriendenclub die afspreekt. Ik heb iedereen. dus het is uh, inderdaad... Hé, hey, hallo, en, uh, ja. Ja. Vooral uh, de derde helft is gewoon leuk gezellig. balletje. en, en, en uh, wat drinken erbij. Nou, gewoon ja, allemaal bij elkaar. Gewoon gezellig. Oké. Okay. Ed, even wisselen? 2-1. <laughs> ja, nee, straks uh, gaat op de het een nippertje. Ja, het is goed, het is 2-1. Nou, jongens, kom op, even volhouden nog. En gaan jullie dan uh, na het toernooi zo vanavond tot in de late uurtjes door? Nee, het is gemiddeld elf, half twaalf. Dan uh, gaan de mensen naar huis natuurlijk. Dat is ook mooi hoor. Vanaf acht uur. Dan, uh... Dat is mooi. Kijk netjes jongens, dit is de eerste. Hoe ging het nou? Het ging nou, niet maar, goed hè? Ja, de keeper. Ik denk ik, denk ik pak hem, heen, maar ja, ik kwam gewoon te laat. Maar ja, ik onderschat beleefd het. Ik denk dat ik sneller win, maar dat gaat gewoon niet meer. Je moet je eigenlijk een beetje aanpassen en ik denk nou, dat het lukt me wel. Maar dat nou, ging iedereen, erin, dat is me net zo makkelijk. Want hoe oud bent u nu? Over 22, 22 weken word ik 65. Kijk, en hoe lang wilt u nog blijven voetballen? Zolang je gezond blijft, he? Het is toch het leukste wat er is, hè, he, het voetballen. He? Dus probeer je zo lang mogelijk vol te houden. Lekker onder elkaar, jongens onder elkaar. Blijf je vanavond ook een uur of tien. Uh, <laughs> Dan moet het juist zelf in de derde helft. Dat is, dat is echt het hoogtepunt, hè? He? Dat is al zo. Ja, het hoogtepunt. John Kalis uit Bussum, de keeper van het verliezende zevental. Montreal better when it hurts. Talen, talen zijn belangrijk om je te kunnen redden... tijdens je vakantie bijvoorbeeld, maar ook als je zaken wil doen... met het buitenland. Helaas staan sommige taalstudies juist op het punt te verdwijnen. Roemeens en Portugees bijvoorbeeld. En andere taalopleidingen gaan weer op in bredere studies. Tot afschuw van Rens Bot, hij is hoogleraar Geesteswetenschappen... aan de Universiteit van Amsterdam. Hij trok in april al aan de bel over de vergaande ontwikkelingen. En Felix Mörder sprak toen met hem. En hij vroeg of zijn zorg wel terecht was, want als studenten... gewoon geen taal te gaan studeren, dan houdt het toch ook op?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 Portugese of internationale Portugese cultuur. Want dat denk ik ook aan Brazilië, Angola en, en zelfs Zuidoost-Azië. Maar het is ontzettend belangrijk voor Nederland als, als, als exportland. Nederland is namelijk groot exporteur naar Brazilië. Dat is de, dat is, daar wordt het Portugees zeg maar, gesproken door bijna 200 miljoen mensen. En maakt zich kwaad. Ja, ja, ik ben hier niet alleen kwaad om. Het is, het, het, het, het, is, het is een enorm triest gebeuren. U vindt dat het niet zou mogen? Dat mag absoluut niet?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 De universiteiten. Ze laten dat gelaten over zich heen komen. Zo lijkt het tenminste. Ik hoop dat er nu wat meer samenwerking bestaat... zodat ook bepaalde studierichtingen kunnen worden gered. Maar misschien denkt zo'n universiteit wel naar... Ja, die hoogleraar Portugees, ja, dat is ook niet veel, die is ook niet populair. Die, die colleges zijn hartstikke saai, daar komt geen hond meer naartoe. Laten we dat maar afschaffen.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 Nou, ik kan je zeggen, wat, wat, eh, niet alleen die talen, maar ook als het gaat om, om, om, om vakgebieden... als bijvoorbeeld historische wetenschappen, hè, ges gewoon geschiedenis... die wordt continu gebruikt om bijvoorbeeld bronnenonderzoek te doen. Denk aan, het, aan, het, aan de val van Srebrenica een, hè, een, een tien jaar geleden. Het, het val niet van Srebrenica alleen, maar het heeft geleid tot uiteindelijk... de val van het kabinet Kok II. En dat had te maken met historisch onderzoek naar, naar, naar Srebrenica zelf. Dus zo zie je dat, dat, dat ook zeg maar, al van wetenschap in dit geval dan historisch onderzoek... een enorme impact kan hebben op onze, hè, op onze maatschappij...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 Dat je die behoudt. Daar moet op, op benaderd Dat moet continu worden benadrukt. En dat deed hij. Hoogleraar geesteswetenschapper Rens Bot. In gesprek met Felix Meurders. En of, muziekredacteur Botte Jellema is uh, naast mij komen zitten. Dag Botte. Wij ja. gaan het hebben over Leonard Cohen. Ja, zeker. En om de, het, een bekende naam, maar wat, hoort, wat voor muziek hoort er ook alweer bij? Ik heb even een compilatie gemaakt. Suzanne takes you down to her place near the river. Now solo. It's time we began to lie and cry. Dance me to the wedding now, dance me on and on. First, we take Manhattan. Then we take limb. Iedereen zal toch wel iets herkennen, Ja, denk ik, zeker Frank. het laatste. En wat vooral bekend is geworden voor hem... Dat is, dat is toch gekomen door die covers die van zijn liedjes zijn gemaakt. Dat Hallelujah, door Jeff Buckley... en later ook door uh, die, die, die X-Factor. welke was uh, Lisa, het volgens mij. Lisa ja. Lois. Ja, ja, ja dat ja, waren een paar. Van de X-Factor, Ja, ja klopt. Ja, nou, wel. Cohen is daardoor ook een beetje de laatste jaren aan een tweede carrière uh, begonnen. Hij is 77, heeft veel fans van vroeger... maar door die nieuwe generatie die uh, dus zijn liedjes ook covert, uh, wordt hij een beetje opnieuw ontdekt... Um, nou, afgelopen week had hij een serie uitverkochte concerten in België. Gisteren en vanavond speelt hij in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En hij is dus terug en ook letterlijk, want hij is een paar jaar in retraite geweest bij boeddhistische monniken. En dat is iets wat we in de documentaire, die zondag wordt uitgezonden op televisie, eh, krijgen we dat ook te zien. En daarvoor heeft de maker, Pet van Boekel ouder materiaal moeten gebruiken. Want zelf kreeg hij geen toegang tot eh, Cohen, dat vertelde hij mij. Ik mocht zijn concert gaan filmen in uh, Gent. Dus ik was heel blij dat ik daar. Uh, hij geeft geen interviews meer. Het, is, het was het eerste concert van zijn wereldtoernooi. Dus ja. ik had gehoopt nog op een soort. misschien een soort persconferentie. Maar hij geeft niemand een interview meer. Daar wil ik geen onderscheid maken. En uh, toen ik daar kwam, uh, bleek. Uh, het is een hele innemende man. Maar hij heeft Sony uh, achter zich. En uh, Sony die. Uh, die zei tegen mij van, nou, leuk dat je hier gekomen bent met het idee van drie nummers... maar het is 30 seconden geworden. En, uh, en ik dacht, nou ja, oké, okay, 30 seconden, dan ga ik op uh, vlak bij het podium staan. Nee, ik moest heel ver weg staan Dus dat maakte het bijna onmogelijk om te maken. En, en alle nummers die je gebruikt live, ja, die, die daar zijn recht op. Dus dat kan je niet gebruiken. Mm. Maar gelukkig in de film zie je hem dus het componeren van zijn eigen liedjes. Dus de meeste mensen kenden juist zijn nummers... Maar in de film zie je juist dat, uh, de persoonlijke manier waarop hij op zijn achterse orgeltje in, in een lange onderbroek zit te componeren. En hoe het nummer Thousand Kisses Deep is ontstaan. Yeah. En dat is eigenlijk veel indrukwekkender. 1000 Kisses Deep. 1000. Ik ken hem eigenlijk al vanaf. Nou, ik ben inmiddels 50 en uh, ik ken hem al dat mijn ouders hem draaiden. En toen vond ik het ook een beetje een, een saaie man, of tenminste dat ik was meer rebels. En dus zo lang ken ik hem al, en, uh, maar ik ben hem pas weer gaan waarderen. Uh, zeg maar, sinds een aantal jaren, sinds hij die nieuwe cd's gemaakt heeft. En, uh... Daar ben je niet de enige in? Nee, nee. Dat in de film uh, heb ik iemand ook, uh, Jan Rot, die dat, dat hetzelfde, ook van mijn leeftijd, die dat hetzelfde heeft. Dat je, hij had eerst de nummers van Suzanne Take You Down en dat is een hele zwoele, zwoele. En ik vind het nou wel... Een mooi nummer, maar toen ik het eerst hoorde, vond ik het een beetje soft. En, uh, en de nummers die nu zijn, daar, daar, daarin maakt hij zichzelf zo belachelijk. En speelt hij er eigenlijk mee, is het een, echt een dichter geworden... Die, die magisch is en die teksten blijven hangen. Ja, Pet van Boekel is dat, een van de makers van de documentaire... met de titel Halleluja, Leonard Cohen is terug en zijn collega, de Belgische Armelle Brus, die heeft Cohen 15 jaar geleden van zeer nabij kunnen volgen. En dat is zo op de huid gefilmd. Het pet dacht dat hij dat zelf nooit meer zo voor elkaar kon krijgen. Dus daar heeft hij gretig gebruik van gemaakt, van het materiaal. En je ziet daarin ook die boeddhistische kant van Cohen... die niet heel erg bekend is. Eens in de zoveel tijd gaat Cohen naar een Japanse meester... op een berg in de buurt van Los Angeles. Even moments and wonderful concerts um, but I was never really except you know when I you know have a few bottles of red wine and sing my heart out with some great musicians and that was wonderful and uh, I'll cherish those moments but by and large I didn't have what it took to really enjoy my success My celebrity. I was never able to locate it. I was never able to use it. Hij zegt ook van: Ik heb eigenlijk nooit van mijn room kunnen genieten. En uh, ik van het optreden, het musiceren op een moment wel, dat je mijn muziek maakt. Maar de andere keren, dan, dan uh, slaat het bij mij niet aan. Nee. En dat, waarom dat niet aanslaat, daar is hij dus apart in als de meeste artiesten die op het podium staan en zeggen: Hier ben ik en ik ben ontzettend goed. Is hij meer ingetogen en zoekende tot op het moment. Het is niet zo dat hij je. Naar die berg gaat en daar een oplossing vindt, en dan zegt van goh, weet je, ik ben van mijn kwalen af of zo. Nee. Uh, het is een verdieping in jezelf, waar, waarom dit bestaan, waarom je hier bent in het bestaan. En dat heeft zich verdiept, en dat merk je eigenlijk aan zijn teksten. Maar het is zeker niet zo dat hij zegt van, uh, ik ben eruit. Of... En jaren al gaat hij daar zo af en toe zeven een paar dagen naartoe. Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, hij is al sinds 76 doet hij aan meditatie. En hij is hem toevallig tegengekomen een Japanse leraar, Roshi, Sasaki Roshi. En uh, in het begin kwam hij daar zeg maar, een enkele weken of een paar dagen. Want hij woont er niet zo ver vanaf. Mm -hmm. En op een gegeven moment gaf hij concerten in de jaren negentig. En toen was hij er zo aan onderdoor. Hij zei van, ik vind het prachtig. Maar ik dronk drie flessen rode wijn per concert. En ik had het helemaal gehad. En toen, uh, toen ben ik daar echt een tijd ingetreden. En hij heeft een speciale uh, ja, wel een relatie met die Japanse meester. En, en dat heeft hem dus aangetrokken om daar een langere tijd te gaan zitten. Die documentaire over Leonard Cohen... die wordt uitgezonden door de Boeddhistische omroepsstichting. Dus dat zou dan ook alweer die aandacht voor het boeddhisme verklaren. <laughs> ja, zeker, voor een belangrijk deel wel. Het is een bijzondere inkijk in het leven van deze artiest. Bijna 78, nog steeds optredend... maar hij is niet meer zo geïnteresseerd in media-aandacht. Ben van Boekel laat dat in die documentaire ook zien, waarom dat is. En ik vroeg hem ook wat hem nou eigenlijk het meest aanspreekt... in het werk van Cohen. Waar ik door geraakt ben in zijn teksten... is dat het altijd mysterieus blijft. Dus, er is een mooie anekdote dat hij vier jaar geleden Bob Dylan ontmoette in uh, Parijs. En toen uh, vroeg Bob Dylan van hoe lang doe jij nou eigenlijk over een tekst? En toen dacht hij, nou laat ik, laat ik het niet zeggen dat ik er echt heel lang over doe. Maar hij zei een jaar... En hij zegt, het is maar bijna vier jaar, doe ik soms wel over een tekst. En toen zei Bob Dylan, wat? Ik doe er een kwartiertje over. Het komt bij mij in één keer en dat is het. Ik, ik weet bijvoorbeeld van David Bowie, die gooide allerlei woordjes in de lucht. En die viel op de grond en die plakt achter elkaar. En dan had hij ook een mooie mysterieuze zinnen. En daar val je misschien eerder mee door de mand. Bij Leonard Cohen heb ik dus echt dat je, dat je, dat je, ja, dat je telkens weer afvraagt... hoe zit dat? Of waar komt in godsnaam die bijbeltekst nu vandaan? En waarom mixt hij dit weer? Hij is een fijn slijper dus. Ja, documentairemaker Pet van Boekel over de documentaire Halleluja. Lennart Cohen is terug. Zondagmiddag om twee uur wordt hij uitgezonden... bij de Boeddhistische Omroepstichting op Nederland 2. Botten, dankjewel en tot volgende week. Tot volgende week. Waar kan ik vanavond nog naar kijken, naar Nederland kiest? Ja, de verkiezingsaftrap op Nederland 1... met een politiek debat tussen acht van de elf fractievoorzitters. Want VVD, PVV en SP doen niet mee. Roemer en Rutte houden hun kruid droog... tot het premiersdebat bij RTL 4 komende Zondag. Kortom, vanavond het eerste verkiezingsdebat... een beetje tussen de middenpartijen om half negen op Nederland 1. En daarna kunt u nog kijken naar uh, The Killing, die geweldige Deense detective serie Elke avond is die op Nederland 2. En er is geen Jurgen van den Berg om te vertellen wat er zometeen in lunch zit. Ja, dat hadden we toch zo op gehoopt, botten. <laughs> maar helaas. Uh, straks is je natuurlijk wel gewoon te horen, want hij is onderweg hoor, Jurgen. Uh, met lunch en uh, ook standpunt NL. Ik wens je vast een heel fijne middag en een goede dag. En tot morgen. Surf naar de gids.fm